Zeewout de Jong met het NOS-journaal. De stort in Ede leven geëist. Iemand anders raakte zwaar gewond. De twee mannen werden vanmiddag onder de puinhopen vandaan gehaald... van een ingestort gebouw, van een groothandel in bouwmaterialen. Ze raakten vanmiddag bedolven toen het dak door de storm instortte. De brandweer deed daarna onderzoek en gaf in eerste instantie het gebouw vrij... toen er niemand werd gevonden. Later bleek dat er toch mensen onder de puinhopen lagen. De hulpdiensten rukten daarop opnieuw met groot materiaal uit. De copiloot van het neergestorte vliegtuig van Germanwings... vertelde in 2009 op zijn vliegschool dat hij depressief was geweest. De eigenaar van Germanwings Lufthansa... heeft e-mails van Andreas Lubitz uit die periode opgediept. Hij volgde lessen bij de vliegschool van Lufthansa in Bremen... en was daar lange tijd niet aanwezig. Toen hij zich beter meldde, gaf hij als reden dat hij depressief was geweest. De Franse autoriteiten gaan ervan uit dat copiloot piloot Lubitz... het vliegtuig met 150 mensen aan boord opzettelijk liet neerstorten. Er is veel onduidelijkheid over de herovering van de Iraakse stad Tikrit. Premier al-Abadi zei eerder vandaag dat de strijders van terreurgroep Islamitische Staat nu definitief uit de stad zijn verdreven. Maar volgens een Iraakse generaal en bestuurder van de provincie Saladin is maar een deel van de stad bevrijd. Ook de commandant die de operatie leidt ontkent dat Tikrit al heroverd is. Zijn troepen zouden nog zo'n 300 meter zijn verwijderd van het centrum. IS ziet Tikrit als een van de belangrijkste steden in het zelf uitgeroepen kalifaat. Het heeft de stad sinds juni vorig jaar in handen. Begin maart begon de Iraakse regering aan de herovering van Tikrit. Het weer, soms felle buien met mogelijk onweer en hagel en kans op zware windstoten. En er staat nog steeds een vrij krachtig tot stormachtige noordwestelijke wind. Vannacht koelt het af tot 2 tot 4 graden. Morgen wordt het een half 8. Ook dan weer buien met hagel, onweer, natte sneeuw en forse windvlagen. Tijdens buien koelt het flink af. Donderdag wat meer zon.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 hij is, uh, hij is begonnen in, uh, in, uh, in Detroit in 1942 Maar hij speelde met uh, clarinetisten als Hank Jones Is later begonnen met um, bands als van Roy Milton, Howard McGee en Benny Carter en Gerald Walson uh, Hij werd vergezeld op dit album door Phil Orlando op gitaar Walter Davis Jr. op piano en Billy Higgins op drums En um, Joe Montega op congas het volgende nummer wat ik ga draaien is van Benny Golson en de Filipidians uit uh, 1958. Het nummer heet First Day Team.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 And he took a zooty in this door with his brushes there. What's he doing, Papa? me at this cat here. Here's a suitcase and Let's kill him. Beat on that door. What number the door, Richie? Well, look here. Well, here's Jack McFautey in his tenor. Well, say, Gage, how about blowing something, man? Got the next call. All right, that's great. Thing. Take it. You got it. Uh -huh. But say you better bring me a double order of rici putis with a little hot sauce on it. That'll just about fix it. Well, here's it. Here. Well, look at Charlie Yard for the Rooney. how going, y'all? Oh, everything is mellow, man. Look at this get his horn with the name. Blow yeah, blow something. I got some. my horn with it, man. I want to blow something. Yeah, I'm having a little reed trouble. I'm got a reed. Yeah. You gotta read, you can trim it down a little, that's, that's great. great, yeah, that's, that's great. solid yeah. then, let's get together on the floor, we need flat, Take the neck, you got, neck. got it, all right. that's rude. You gotta make a gig. Take the next chord before you cut out. Take the next chord. Let's kill it.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 Baby